muzikale revolutie die nog maar net is begonnen. Draag bij aan een bewijs waarvan jij en ik wekelijks getuigen zijn. De Europese eenwording. Zondagmiddag van 5 tot 7. Hier op ZFM. Leef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl something special. Ik wil dat je een advocaat bent, een No te olvides. Un een castigo van Thank okay. you. A chemistry, this combinations heavenly, but don't forget you promised me everything, everything I know. We have a chemistry, this combinations heavenly. 6.9 Zie Joe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 En stuur allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Mark Visser met het NOS-journaal. De twee explosies in het centrum van Stockholm waren een terroristische aanslag. Dat heeft de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Karl Bildt op Twitter laten weten. Hij schrijft dat de gevolgen catastrofaal hadden kunnen zijn. Afgelopen middag waren in het centrum van Stockholm twee explosies. Eerst ontplofte een geparkeerde auto die in een straat vol winkelende mensen stond. Twee mensen raakten licht gewond. Een paar minuten later was er vlak in de buurt een zelfmoordaanslag. Alleen de zelfmoordenaar kwam om het leven. Het Zweedse persbureau TT zegt dat het vlak voor de twee explosies in Stockholm... een e-mail heeft gekregen met extremistische teksten. Ze waren geschreven in het Zweeds en Arabisch. Volgens het persbureau waren de teksten gericht tegen de Zweedse Afghanistan-missie... en de kunstenaar Las Wilks, die in 2007 spotprenten tekende van de profeet Mohammed. Het Israëlische leger heeft aan de grens met de Gazastrook twee Palestijnen gedood. De twee wilden volgens het leger de grens oversteken waarna er een vuurgevecht ontstond. Een Israëlische militair raakte gewond. Afgelopen week waren er verschillende incidenten langs de grens tussen Israël en de Gazastrook. Donderdag viel de Israëlische luchtmacht drie Hamas-doelen aan in Gaza. En dat was een reactie op mortieraanvallen van Palestijnse extremisten. De stafchef van het Israëlische leger waarschuwde deze week dat het leger zich voorbereidt op een confrontatie op grotere schaal. Bij een Israëlische inval in de Gazastrook twee jaar geleden kwamen zeker 1300 Palestijnen en 13 Israëliërs om het leven. Somalische piraten hebben een Grieks vrachtschip laten gaan dat ze zeven maanden geleden hadden gekaapt. Het schip werd toen op zo'n 200 kilometer voor de kust van Oman geënterd. Naar boord waren 19 Filipijnen, 2 Grieken en een Oekraïner. Alle opvarenden zijn voor zover bekend ongedeerd. Het weer, wolkenvelden, vanuit het noorden trekken buien over. Overdag af en toe zon, langs de kust is een bui.